Boel geroep naar actievoerders die in Nijmegen de herdenking verstoorden... van het Amerikaanse vergisbombardement in 1944. Activisten van Extinction Rebellion riepen anti-Amerikaanse dingen... toen de ambassadeur aan het speechen was. Niet alleen het publiek keurde de actie af, maar ook burgemeester Bruls is kwaad... en noemt het respectloos. Het weer nu van Weer Online... De regen trekt via het oosten weg. Morgen zijn er zonnige perioden en wordt het ongeveer net zo warm als vandaag. En later deze week lenteachtige temperaturen. En dat was het nieuws op Slam. Goedemiddag, 4 uur geweest. Slam met je verkeersopdate door Flitsmeister. Op dit moment nog twee vertragingen gemeld. De A12 Oberhoutse Arnhem voor de Nederlandse grens met Duitsland. De hoofdrijbaan is er afgesloten. Je doet er op dit moment 16 minuten langer over door een grenscontrole. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Daar ook de hoofdrijbaan afgesloten door een grenscontrole. En daar een kwartier vertraging. Sterk, erin staat binnen een minuutje al bij Slam. Scooter, ja, met replay en ook duel Lipa zometeen...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 dit is het weekend van Slam. It's weekend. Dat je een hoop leuke dingen kan doen met een ballonnetje. Een heliumballonnetje. Dat wisten deze gasten in de jaren 90 al. Scooter. Je hoort Friends.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 You really changed my life Doing things I never do I'm in the kitchen cooking things she likes R Railroad wipe breaking all the rules Someday I wanna make you my wife That girl Like something off a poster That girl Is a damn day say That girl Is a gun to my holster She's running through my mind all day hey. Shawty's like a melody in my head That I can't keep on Got me singing like Every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shouty's like a melody in my head that I can't keep on coming, singing back. Like. na na na na. Every day's like my iPod stuck on replay, replay. I can be your melody, a girl I could write like you a symphony, the one that could fill your fantasies. So come, every girl, listen with me. I can be your melody, a girl I like can. De Britse maagdeneilanden. Dat is een beetje de plek waar je moet zijn als je niet van belasting houdt, maar wel van zon. Moet je moet ook maar eens opletten, al die superyachts, die, uh, die varen allemaal onder de vlag van de Britse maagde eilanden. En uh, deze rapper, die uh, vlacht er ook mee, die komt er vandaan trouwens. Jordan hoort replay in het weekend van Slam. Uh, Florian, die heeft ook echt weekend, die is een dagje vrij vandaag, dat ik er ben. met uh, zometeen Dua Lipa, Max Tyler komt eraan met zijn rework van Greece 2000, de classic. En dit is Alesso en Destiny. Every time it's you and I've known him for. is wel zo voor deze man. Max Tyler al jaren bezig. Droom en gemaakt. Allerlei clubtracks. En uh, nu wordt echt alles opgepakt wat hij maakte. Alles wordt een hit. Toch een lekkere positie. Max Tyler De remake die hij deed van Free Drives Grease 2000. Nou, een Marathon track of the week. En laten we eerlijk zijn het weekend is al veel te kort. Dus laten we het lekker volstoppen met uh, veel goede muziek. Zo meteen onder andere Bruno Mars. Je hoort, uh, David Gedda en ook Martin Garrix nu you uh. Slam, de meeste beats in je weekend zometeen. Onder andere David Gedda en Rihanna. Ed Sheeran komt eraan en ook Zed. Clowardie, zometeen. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Kokkoenen. Oh, Daarom hebben we deals...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 Hier daar misschien nog eventjes de zon, maar ook veel regen. Uh, morgen wel beter. Meer zon, een temperatuur ongeveer hetzelfde als vandaag. Uh, zo'n 12 graden. En later deze week komt de lente in Nederland aan. Dat is lekker, hè? Dan je slam verkeersupdate Flitsma is er op dit moment. Drie vertragingen gemiddeld. De A12, arnhem Oberhausen voor de Nederlandse grens met Duitsland. Zeven minuten daar door een grenscontrole. De A58, Tilburg-Breda voor Galder. Uh, zeven minuten daar. En de A76, Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Hoofdrijbaan afgesloten. Ook door een grenscontrole. En je doet er daar op dit moment dertien minuten langer over. That's, awesome. That's clarity. Hoor je zo meteen. En nu Bruno Mars. And I just might... Yes, you did. Ooh. show you how to leave a bigger legacy.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 We hebben ze allemaal wel toch van die gewoontes waar we eigenlijk vanaf willen. De populairste op dit moment om uh, vanaf te komen... is te weinig bewegen. De 10k stappen willen we halen. Wepen willen we eigenlijk massaal mee stoppen. En uh, ook heel populair is op dit moment de, de schermtijd een beetje inperken. En ik moet ook zeggen, ja die 8 uur per dag op Instagram... om vervolgens op de pagina van de ex van de ex van je ex uit te komen... Het is ook niet echt nodig, hè. Als je luistert Slam in het weekend... Florian die is vrij. Lekker aan het scrollen. En uh, vandaar dat ik er ben. rol op Slam met nu voor je... David Guetta en Rihanna. Who's that chick? Feel, feel Muziek ontdek je op Slam. Thomas Nielsen, Bad Habit. Nieuw meer music. Jazzy Spritz, can't deny it. de Slam en we gaan het weer doen de 90s 500 met jouw favoriete 90s tracks daarin. Uh, je kan stemmen en dat doen we heel ouderwets in 90s stijl via de website. Dus als je nog niet gestemd hebt, het kan www.slam.nl en daar kan je uh, stemmen op je favoriete 90s hit en wie weet hoor je ze voorbij komen in de Slam 90s 500 over twee weken. Medusa, Loose control hoor je zo meteen en nu take McGray. I love you! When I, control, when, I control, when I lose control, when I lose control, when I lose control, when I lose control, when I lose control, when I lose control, you be the one to go When I lose control. I know I can be destructive, and I can change the atmosphere.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 Sure.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 Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten tiendaagse bij keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis!